kerncentrale Borselen is veilig genoeg om nog twintig jaar langer open te blijven. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Greenpeace had bezwaar gemaakt tegen het verlengen van de vergunning uit 1973. Die vergunning ging destijds uit van een bedrijfsduur van 40 jaar, maar werd onlangs met twintig jaar verlengd. De Raad van State heeft alle bezwaren van Greenpeace ongegrond verklaard. Kerncentrale Borselen blijft nu tot 2033 in bedrijf.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 Het weer, het is vaak bewolkt en er valt een enkele bui. Met name in het westen breekt soms ook de zon door. Het is 8 tot 11 graden bij een matige wind uit zuidwest tot west. Morgen is het grijs en dan gaat het vanuit het westen een tijdje regenen en motregenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 van LP en single tussen 1955 en 1985. Ja, waar is hij dan? Waar is hij dan, Ruud Jassen? Ja, uh, ja nog, uh. nog onderweg, denk ik. Onderweg naar de ja. studio van CFM aan de Tolweg. Tina, ja. het is uh, vijf over twee en hele goede middag nogmaals... en welkom bij de vinyljaren. Jawel. Twee uur lang alleen maar vinyl bij CFM. Dat mag je zeker niet gaan missen, toch? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Wat heb je allemaal meegenomen, Angela? Uh, nou, ik heb meegenomen uh, Nina Simone. Wel een van mijn favoriete jazzzangerissen. Van My Baby Just Cast For Me. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En ik heb meegenomen de Moody Blues. Altijd lekker. Van Nights in White City. Ja. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Onder andere. Ja, ja, ja. ja. En ik heb een LP meegenomen van Spandau Ballet. Bijvoorbeeld van True the Barricades? Uh, ja, en zo heet het album toevallig okay, ook al. Oké, oké. Nou, we gaan lekker uh, alleen maar vinyl draaien tussen twee en vier bij CFM. Nogmaals, een goedemiddag en welkom bij de vinyljaren. Lus moet er inmiddels wel in zitten, dus daar hebben we ze juist voor gezorgd. Hè, als je tussen twaalf en twee uur... Ja, dat zal wel zo'n beetje geluk zijn. Oké. Okay. Nou, de eerste die jij uitgekozen hebt, is er eentje van de Moody Blues. Ja. Vertel. Uh, nou, ik uh, weet zo even niet welk nummer ik... Ja, nummer twee. Uh... Nummer twee. En jij hebt de hoes daar, toch? Nee. Jij hebt, jij hebt geen hoes. Waar is de hoes dan? Oh, die ligt daar. <lacht> Oké, okay, we komen er zo meteen op terug dan. Is dat jouw plaatje of eentje van uh, Ruud Jansen? Angela? Uh, uh, uh, <laughs> nee, nee, nee, nee. Ze komen allemaal uit uh, uit een grote collectiekast van, uh, van Ruud. Oké, okay, ja, hij klonk nog helemaal goed en toch al een uh, gouden oude van de Moody Blues. Ja, al is dit een, uh, dit is een verzamelalbum uit 1989. Oké, okay, maar en, het nummer kwam uit. Uh, Tuesday Afternoon hebben we naar geluisterd. Uh, wat ik persoonlijk een heel erg leuk nummer vind. En... Uh, voor zover ik weet... is deze... Uh, zo uit mijn blote hoofd. Ik dacht uit 1968. Ja, zoiets. Ja. Oké, okay, de vierde maar dat, jaren. Dat doe ik even uit mijn hoofd. Maar we gaan er nog veel meer draaien van de moedies... 67 zelfs. Eh, 1967 zelfs. Ja. 1967? Nou, je zat er maar een jaartje naast. Nee, nou, dat maakt oh, het uit. M, m, m. Toch? Ja, nou ja. Het was eigenlijk nog een beetje voor mijn tijd, hè? Ja, ja, ja. Je bent nog jong. <lacht> en nou, je wilt wat, of niet? Toen dit, uh, dit liedje uh, elke dag op de radio uh, te horen was, uh, speelde ik waarschijnlijk nog uh, in de zandbak of zo. <lacht> oh ja. <lacht> dat weet je nog precies natuurlijk, hè? Ja. ja, dat dacht ik al. Daar blijf je altijd bij staan, dat soort herinneringen, Angela. Toch? Uh, vaak wel, vaak, ja. ja. Vaak wel. Vaak wel. Hey, je hebt een drietal uh, albums uh, meegenomen, waaronder hey, ja. die van uh, de Moody Blues. Hoor, dus juist uh, ja. Tuesday afternoon van. Daar hebben we hebben nog uh, Spendabelle, maar ook nog Nina Simone. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Een van mijn, uh, ik denk wel een van mijn uh, meest favoriete jazzangeressen ik vind uh, haar stemgeluid vind ik echt uh, is zo bijzonder en zo warm dus ik uh, ja ik kan daar helemaal warm voor lopen en uh, ik wil er ook niet al te veel uh, over zeggen dat doe ik straks misschien nog wel even we gaan eerst luisteren naar Mood Indigo hier is Nina Simon.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 Well, there's nobody who cares about me I'm just a poor fool that's bluer than blue can be When I get that mood indigo I could lay me down and die Oh yeah, dat was Nina Simon. Ja, heerlijk hè. Ja, jij hebt wat uh, informatie over erop gezocht ondertussen, geloof ik. Uh, ja, ja, ja, ja. Uh, Nina Simone, uh, volledige naam. Eunice Kathleen Wayman. En ze werd geboren op uh, 21 februari 1933... en overleed op 21 april 2003. En uh, ze wordt uh, door uh, de, me de meeste mensen... gerekend onder jazzmuzikanten... Jazz, uh, maar ze had zelf een beetje een hekel aan uh, deze term. Ook, ook uh, aan de term bluesmuzikant, uh, Zoals ze zelf al zei. Uh, Waarom was dat dan? <laughs> ja. <laughs> nou, wat is daar ik erg aan? De, Wat ik, wat ik uh, over haar lees is dat ze een beetje een hekel had... om, om in een, een bepaald hokje uh, geplaatst te worden. En uh, haar motto m, in, in het uh, muzikale was dus ook... You got to get to people. Oftewel, je moet mensen raken. En dan doe je het goed. Okay. En het maakt niet uit wat voor muziek je dan maakt. Nee, precies. Dat is iets van mijn muziek is mijn, mijn muziek. Mijn muziek. Ja. En het, uh, het was niet echt typisch blues of jazz. Al heeft ze... Want uh, ze gaf uh, aan alle nummers... Uh, die ze uiteindelijk ook wel coverde... gaf ze altijd haar eigen uh, uh, draai. En uh, ik denk uh, dat ze vooral uh, uh, mensen geraakt heeft met haar uh, enorm mooie vertolking van... Uh, I Love You Porky, uit de musical Porky and Bess ja, Dat kon de, ze als geen ander. En dan maar, lezen we ook nog van, ja, hoe komt ze dan naar Nina? Hè? Nina was de koosnaam van haar vriendje voor haar. Uh, ja, nou ze nam het voor meisje. Nina Span's Simone... Meisje. Nina uh, was de, de, de, ja, inderdaad de koosnaam van haar uh, vriendje voor haar. Uh, een Spaanse naam voor meisje. En Simone wees naar de Franse actrice Simone Signoret. Uh, waar ze een enorme bewondering voor had. Dus vandaar haar naam. Oké, okay, wat betreft Nina Simone. Nou hebben we de derde in het rijtje van vandaag... Wat we, waar we een paar platen van gaan draaien tijdens de vinyljaren. Ja, Spendabelle. Spendabelle. Ja, ik, ik lees net uh, dat de band eigenlijk al opgericht werd in 1976. Zo, dus al vrij. Uh, ja, al vrij vroeg. Uh, en uh, ze braken eigenlijk pas door... toen ze in, in uh, 1980... een uh, contract tekenden... bij Crystallics Records. En uh, daar hadden ze een debuutsingel... To cut a long story short. En uh, dat werd een top 5 hit in Engeland. Uh, pas uh, in... Uh, in een latere periode. En dat was... Dan moet ik even heel snel scrollen. Uh, dat was pas eigenlijk met het nummer True in 1983. Mm -hmm. Dus dat is alweer een aantal jaren later dat ze echt doorbraken in de rest van Europa. En met name ook in Nederland, want ze hebben hier toch ook wel een aantal flinke hits gehad. Waaronder uh, True en Gold. En Gold natuurlijk, ja. ja. En die hebben wij al heel vaak gedraaid hier bij CFM. Want ja. de, de gouden plakken... die, die, ja, die ja. verschijnen ja. ja. geregeld natuurlijk... Hè, tijdens de Olympische Winterspelen. En misschien ja. vandaag ook wel tijdens de 5 kilometer... voor de dames die zo duidelijk voor start gaat. Uh, als ik zo even naar het... Uh, met een schuinoog naar de telefoon... Oh nee, toch niet. Ik dacht nee, dat het al nee, begonnen was. Nee, nee, nee. Nee, drie Volgens mij drie uur. Ja. Ja. Dus, But, uh, nou, we gaan wat van Spendaal draaien. Wat gaan we draaien? Wij gaan draaien van Spendaal Het nummer Cross the Line... Dat is echt viniel. Uh, Hoor je het kraken? Ja, ja, ja. ja. Geweldig, ja, hè? Het, he? het haardvuurtje krijg je er gratis bij, he? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, Nina Simone bij CFM De Vinyljaren. Ja, don't smoke in bed. Don't nou, smoke we... in bed? Nee, dat moet je ook helemaal niet doen. Nee, Lek. nee. Uh, uh, beslis niet. Nee. En uh, daarvoor luisterden we naar de Moody Blues... en dat was Voices in the Sky... En um, van de Moody Blues... Nou ja, ze hoeven eigenlijk weinig introductie... want ze draaien al even mee. Uh, gezien de tijd dat ze hun eerste singeltje uitbrachten... in 1964, als ik het goed heb. Zo'n beetje. Dus, 1964, zo he. Ja. Mee. Ja. Uh, ja, 1964. Augustus' uh, eerste single was... Still Your Heart Away... En uh, in november van datzelfde jaar kwam uit Go Now. En ik denk dat dat wel een hele bekende is voor de meeste mensen. Um, en uh, ja, Nina Simone, uh, de, de liefhebbers van, van jazz en blues en, en in ieder geval die uh, een beetje in dat genre thuis zijn. Die weten ook dat ze toch wel wordt gerekend tot... Uh, tot uh, Top van, uh, van dit genre. Oké, okay, laat je niet afleiden hè, dat de oh, nee. directeur binnenkomt. Ja, precies. precies. Dag directeur. <laughs> Hallo, goedemiddag. Daar is hij dan, Dag. Ruud Jolsen. Jawel. Jawel, jawel. Wat gaan we doen? Nou, Wat We gaan, gaan Spendabelle draaien. Ja, ja. Die, die sluit natuurlijk helemaal aan hè, bij die uh, Ruud Jolsen. Helemaal. The man in chains. <laughs> oh ja? Ja. Oh. Of niet? Nou, ik, ja, je kijkt hem eh, zo aan van, hier staat zo, hier staat zo, hier staat zo. Is ik zo hoor zo. nog niks rammelen, dus het zal meevallen. Ja, nou, hou hem in de gaten, hou hem in de gaten. Het is drie minuten over half drie bij De finale. Hier is Penda Dat was het einde al van uh, Spandau Ballet. Uh, ja, Spandau Ballet. Uh, de bandmembers. De leden van de, van de band. Uh, waren. <laughs> en ik moet echt heel veel scrollen nu. Even kwijt. <laughs> ik ben het even kwijt. Uh, ja, ze worden opgericht in 1976... door zanger en tekstschrijver Gary Kemp. En uh, samen met Steve Norman, de gitarist... en twee schoolvrienden... Uh, die uh, met z'n vieren een uh, gelijksoortige muzieksmaak deelden. Uh, uh, kort daarna krijgen ze de versterking van drummer John Keeble... en bassist Michael Allison... En uh, zanger Tom Hadley. Uh, Tony, moet ik zeggen. Uh, in, uh, de oorspronkelijke naam van Spandau Ballet is De Kat. Maar dit wordt eerst veranderd in de Makers. En in 1979 uh, komen ze uit bij Spandau Ballet, genoemd naar de Bel Berlijnse wijk Spandau. Uh, Gary's broer Martin uh, wordt, uh, vervangt Steve Degger als bassist. En uh, ja, tot dan uh, klinkt de band een beetje als de Kings en de Rolling Stones. En uh, vanaf dat moment gaan ze experimenteren met elektronische muziek. En uh, zijn ze regelmatig te vinden in clubs als Sally's en The Blitz. Uh, zoals ik al eerder zei, in 1980 tekenen ze hun eerste platencontract bij Chrysalis Records en uh, uh, brengen ze ook hun debuutsingle uit. Uh, in 1981 uh, scoren uh, ze een uh, enorme hit met het uh, Britse funknummer Chant No. 1. En uh, het is de de voorbode van het album Diamond, dat pas in 1982 verschijnt. En uh, tegen die tijd lijken de successen alweer voorbij. Aangezien de tweede single Paint Me Down op een dertigste plaats bleef steken. Nou, we kennen allemaal uh, de rest van de geschiedenis. Op een gegeven moment maakten ze dus het album True. En dat werd een mega hit. Met name uh, de gelijknamige single. En die werd opgevolgd door Gold. Wat een uh, gelijksoortige enorme hit werd. Ja uh, yeah. The Man in Change Was dat was Spendel Bailey En we gaan weer naar uh, The Moody Blues uh, wat, uh, En we gaan luisteren Naar een van hun uh, Grotere hits En uh, dat is Ride My Seesaw Justin Hayward, John Lodge en uh, Mike Binder. En nog, nog veel meer van dat soort mensen. Uh, welkom, ja, ik ben er weer. Ja, goh, hey, ik ben er weer. <laughs> dat was even haast maar ik ben er weer. Ja, het komt in Beverwijk. Uh, weer, is vandaag een uh, cultuurstemwijzer geopend. Um, zodat uh, de, de kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen... Uh, kunnen zien wat de partijen allemaal op uh, op cultuurgebied uh, te melden hebben, zodat ze dus uh, via die stemwijzer kunnen uh, nou, zien welke partij het meest de cultuur een warm hart toedracht. En dat was een officiële ingebruikname. Dus en uh, daar moest ik even bij zijn natuurlijk vanuit. Mijn functie als gemeenteraadslid. Ja, het is niet, het is niet anders. Moet wel van toe gewoon. zap, um, zap, zap. Ja, dat waren dus de Moody Blues. En Ride My Soul van een verzamelalbum. Dat heet Songs in White City. Ja. Waar gewoon uh, stukken opstaan uit de beste album. Die de Moody Blues gemaakt heeft. deze Future, Party Questions of Balance. Ja. En nog meer van dat. Een hele mooie, mooie compilatie eigenlijk van wat ze gemaakt hebben. Ja, het, het leuke was, ik had hem al op cd. Maar toen kon ik hem niet draaien natuurlijk in dit programma. En op een gegeven moment kreeg ik een heleboel LP's van iemand. Daar dus zat hij bij. En ik denk, hé, hey, leuk, kunnen we hem toch gaan draaien. Gezellig. Ja. Minna Simon, LP in 1963, als ik het goed heb. Zoiets, een hele oude plaat. Uh, en ja, dus, en hij kraakt, uh, kraakt ook uh, Ja, net zo dat hard. Komt, ik heb hem ook grijs gedraaid in de tijd. Want het is, het is, een, een, al, het is een album waarop Nina Simone nog echt jazz speelt. En uh, waarmee je ook duidelijk kunt horen wat een fantastische pianiste het uh, ook was. Want zij kon dus echt ook op zijn Bachiaans uh, uh, improviseren. Het was geweldig om dat, om dat uh, te horen. Ik heb een prachtig liedje uitgekozen van dit album. Love me or leave me.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 I intend to be independently blue I want your love, don't wanna borrow Have it today to give back tomorrow Your love is my love There's no love for nobody else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 zo ja, hoort u dan het uh, miraculeuze pianospel van Nina Simone. Het is een oude plaat, hij komt uit 1963 en uh, uh, het was een van haar eerste LP's, denk ik, uh, zo'n beetje. Nou, niet de eerste, maar een van de eerste. En uh, ik was uh, toen al... Ja, ik heb hem eigenlijk later pas ontdekt. Dat komt... Ik had toen een tijd toen een... Een, een, een platenzaakje... Dat zat in de tegen. Dat was een heel apart winkeltje. En die verkocht ook eigenlijk... Een beetje heel uh, aparte platen. En ik werd door die, die dame die daar altijd uh, werkte... En door die jonge man die daar werkte... werd ik vaak geadviseerd. Zo, uh, uh, luister hier eens naar. Want dit, is, dit ken jij niet. En dat was met Nina Simone ook zo. Je kende het inderdaad niet. Ik had uh, natuurlijk wel gehoord van nieuwe Simone. En met name doen, toen zij die hit uit Hair had en zo. Maar uh, ja, later ontdekte ik dus dit album met deze zeer uh, intieme jazzmuziek. Met alleen maar bass, uh, drums en piano en gitaar een beetje geloof ik. Lekker. Goed, nou Love Me or Leave Me heette dat nummer. We gaan door met Spendau Ballet. En dat heet How Many Lies... Uh, wacht even. Verkeerde knop. Zo. Zo moet ik hem hebben. How many lights? Spend our ballet. Vijf kilometer, dames, uh, volop aan de gangers in Sochi. Dames en heren, luistert u gewoon lekker uh, naar de, de vernieuwjaren van ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort, met natuurlijk het heerlijke geluid van Spendau Ballet in het nummer. Dat heette uh, How Many Lies. Hoeveel leugens gaan we nou nog vertellen eigenlijk? hè huh? hè huh. Wat? Nou, precies. Ja, oké. Okay. Uh, maar die dag die komt een keer hoor. Of komt die nooit? Zou die dag nooit komen, wat denk je? Welke dag? Nou, de, de, de never come the day, zeggen de Moody Blues. Eh, uh, ja. tuurlijk. Ja. Prachtig liedje van uh, deze heren: Mike Pinder, John Lodge, Kareem uh, Rudge, geloof ik, en Justin Hayward. Never come the day. Dank aan Rob Harms voor het waarnemen van de techniek en zo. We gaan even naar het nieuws en het weer van drie uur. En daarna weer vrolijk verder. Tot zo.